Dekker zegt dat er allerlei waarborgen in de wet zijn om de invloed van de politiek te beperken. En zegt dat de zorgen niet nodig zijn, ook omdat de NPO zelf geen programma's maakt. Op 1 maart gaat het debat verder. Bij de explosie in een flat in Alkmaar is iemand gewond geraakt. Slachtoffer heeft brandwonden aan zijn handen. Bewoners van zeven andere appartementen moesten hun huis uit. Zij zijn ondergebracht bij familie en vrienden, maar konden later terug. De oorzaak van de explosie in Alkmaar is nog niet bekend. De persoon die gewond raakte is door de politie ondervraagd. De Syrische hulporganisatie Rode Halve Maan... heeft 14 vrachtwagens met voedsel en medicijnen afgeleverd bij Al-Tal... een voorstad van Damascus. De inwoners zijn door het Syrische leger al maanden vrijwel van de buitenwereld afgesloten. De toestemming voor het hulptransport wordt gezien als een gebaar van goede wil van president Assad... met het oog op de vredesbesprekingen in Genève... Als voorwaarde voor deelname aan de gesprekken heeft de Syrische oppositie geëist dat het leger de belegering van steden opheft en stopt met luchtaanvallen op burgerdoelen. Een woordvoerder noemde de hulpleverantie in Antalya dan ook een lege baar, omdat er nog steeds bombardementen worden uitgevoerd. AZ heeft de halve finales bereikt in de strijd om de KNVB-beker. Club divisie versloeg topklasser HHC Hardenberg met huis met 1-0. E Enig doelpunt kwam van spits Vincent Janssen. Het slot hier en daar een bui, overdag wisselend bewolkt... en vooral in het zuiden vaker zon. Vanuit het noorden trekken soms felle buien over het land... met soms onweer en hagel. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Trying to run that game, but it, it sounds so sweet when it say my name. I Give it to me!